Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Bij het UWV heerst een wegkijkcultuur als het gaat om fraude met uitkeringen. Uit gesprekken die Nieuwsuur heeft gevoerd met medewerkers en oud-medewerkers... blijkt dat ze worden ontmoedigd om fraude aan de kaak te stellen. Bij vermoedelijke fraude is veel onderzoek nodig... en de uitkeringsdeskundigen zeggen dat ze daar de benodigde tijd niet voor krijgen. Binnen een week moet een bepaald aantal aanvragen zijn afgerond... en toekennen gaat sneller dan afwijzen, zegt een oud-uitkeringsdeskundige. En als er dan wel een melding van een vermoeden van fraude wordt gedaan... zou daar ook lang niet altijd iets mee gebeuren. Het UWV wil niet reageren en laat weten dat minister Koolmees... binnenkort een brief naar de Tweede Kamer stuurt. Op de Ginkelse Heide is een handgranaat tot ontploffing gebracht. Een granaat uit de Tweede Wereldoorlog werd daar vanochtend gevonden... door een voorbijganger tijdens de herdenking van operatie Market Garden. De jaarlijkse herdenking kon gewoon doorgaan. Daarbij sprongen honderden parachutisten uit historische vliegtuigen... Zo werden de luchtlandingen in 1944 herdacht... waarmee operatie Market Garden destijds begon. Volgens de gemeente Ede waren er zo'n 40.000 bezoekers... naar de Ginkelse heide gekomen. De Nederlandse volleyballers hebben op het WK... hun tweede duel in de tweede groepsfase gewonnen. Finland werd met 3-1 verslagen. Door de winst heeft Oranje nog altijd een minieme kans... op de volgende ronde. Maar dan moet morgen wel gewonnen worden van gastland Italië... dat later vanavond nog speelt tegen Rusland. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard vanavond gelijk gespeeld tegen Willem II. De wedstrijd eindigde in 4-4. Het weer. Bijna overal regen met uitzondering van het noorden. In de loop van de nacht wordt het droger en ook morgenochtend is het vaak droog. Het is dus dan 12 tot 14 graden. Later op de dag gaat het weer flink regenen. De temperatuur zakt dan naar 10 naar 11 graden. S'avonds in de kustprovincies onweersbuien en kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.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 Fuck the Neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for def The Weekend Party. The Weekend Party is now. Now. now, now.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 Radio Zandvoort, zaterdagavond op ZFM. Still, like that. No, no, we can die. Yes, we must die. Anyone will hear the -ch -ch call. Get a king. You can't play sniper. I'm the Excuse me, Mr. Officer. Still like that. You me a sniper. I'm the that. Cancer. You can't sniper. I'm You I'm the Libertarian I've heard I was Mr. Officer Still feel like that He comes when he up I'm the lyricist Excuse me Mr. Officer Still feel like that Black and Crown samen met Scotty Boy met uh, House Gangsters. Oude muziek uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Heeft. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij de nieuwe aflevering van de Nightwalk... Hier op CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond zijn we bij van 9 tot middernacht. We hebben natuurlijk het eerste uurtje: beste van dance, arm bier. Een beetje pop tussendoor. Met natuurlijk het laatste shownieuws, de party update. En de tien boven beste plaat van de hoe Straks in het tweede uurtje. DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje. Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs. Uit Italië met DJ Kelly natuurlijk. En zometeen nog een beetje, een beetje show nieuws. En uh, we gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Maar er is even lekkere muziek. Onderweg zometeen Bruno Mars. Dan samen met Cardi B. Met Fines. Maar eerst hoor je Capo, Calmax en Demon Grey. Take me muziek van uh, Disclosure. Ja, echt waar je zou denken van hé, hey, wat is dit oude muziek uit de jaren 60 of 70? Nee, het was uh, Disclosure met Where Angels Fear to Treat. En daarvoor hoorden we Bruno Mars samen met Cardi B met Finesse. Alleen dan in de Pink Panda Remix. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Danny de Munk. Die heeft uh, maandag een nieuwe single aangekondigd die in een ander genre muziekgenre valt dan waarin, we, waarin hij gewoonlijk zingt. dat is heel anders, hè. we kennen natuurlijk van... ik voel me zo verdomd alleen. Natuurlijk uit de uh, Siska de Rat en uh, Amsterdam pop op de Stoep. Nou, hij gaat nu in het, uh, het dancegenre. Dus uh, wie weet binnenkort staat hij samen met Martin Garrix op het podium. En uh, de Franse rapper Mohamed Sila, beter bekend onder zijn artiestenaam MHD... die geeft op 16 januari volgend jaar. He, nou, het is nu nog 2018, dus voor je het weet is het... Uh, 2019 geeft hij concert in het Avas Live in Amsterdam. Dus schrijft vast die agenda. De Franse rapper Mohamed Sila, oftewel beter bekend als MHD. Zie je wel zijn antwoord? Ik lul. Een heleboel. Ik ken nog uren doorpraten, Maar je zit natuurlijk gekluisterd aan de radio voor die lekkere muziek. Wat dacht je van Nog een plaatje van Disclosure. Alleen nu in het tempo zoals we gewend zijn. Disclosure samen met Gwen McCray met Funky Sensation. Zandvoort zaterdagavond, een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is nu voor tijd voor de partyupdate. Wat een leuke feest. allemaal gaan op deze zaterdagavond. En trouwens, voor het vergeet, we de muziek van M22 met How Does It Feel. Vanavond als eerste Escape Amsterdam. Het weeklijke feestje Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Net natuurlijk onze eigen zand voor zijn Reimundo. Hij heeft de line-up gedaan, doet hij elke week. En vanavond heeft hij meegenomen Jetro Galoon. Jetro Galoon moet ik zeggen. Generous, Sexy Mr. S. En uh, MC Janto. Tot vanavond dus in de skate het wekelijke feestje Brainwash. En als we wat verder lopen, komen we bij uh, Club Air uit. Vanavond straight out of Damsco. Begint ook om 11 uur, het duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website air.nl. Met onder andere Jonah Fraser... Breakfast in Victim, Cruzito, Darren, Dindra en uh, Suyu. Dat vanavond dus in Air. Het feestje straight out of Damco. En nog een uh, weekelijks feestje. Dat vinden we in de Melkweg. Het wekelijksfeestje feestje encore. Vanavond in encore invite Young Allen's. Begint rond de klok van middernacht uur tot uh, 5 uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie kan je eventjes checken. Amsterdam.nl met vanavond live Young Allens natuurlijk, DJ Q is erbij, Friend en DJ Prime. Dat is vanavond allemaal in Willemalweg. Uh, het wekelijkse feestje Encore met vanavond Young Allens live daar op het podium. En wat dichter bij huis, zoals altijd, hebben we Stalker. Vanavond Stoepkrijt is back. Begint er rond de klok van middernacht? Zo, het komt er lekker uit. Van 12 uur tot 5 uur in de ochtend. Laten we daarop houden we in de stalker vanavond voor meer informatie. Check de website clubstalker.nl. Met onder andere Fabian J., Jeruni, Lezon. En boven hebben we Michemini. Dat is vanavond in de stalker. En tot zover ook een kort blokje met de feestjes. Dan dat feestjes elke week. Er zijn natuurlijk nog veel meer feestjes. Maar moet je gewoon even kijken op djguide.nl. Dan vind je eigenlijk alle feestjes. Ik zou vandaag eigenlijk naar het klokgebouw gaan in uh, wellicht dat Eindhoven geloof ik. hè? Dat is um, Summer Reunion. Maar uh, ja, hè, ik heb nog meer te doen. CFM antwoord. Radio maken. Dat vinden we leuk. Dat doen we één keer in de week. En dat, uh, dat vinden we heel erg leuk. Met alleen maar lekkere hits. Vandaag van Dennis Quinn. We zijn met Shermanology. Met The Move Out of My Way. I look at you, I'm confounded. Look at you, I'm Een Marientos uh, met Scream en een voorhoorde Friend Within met The Truth. Die is tijd voor de tien boven beste klaar voor de dansgroep. Deze week op 10, Friend Within met The Truth hoorde je net hè. Deze week op 9, Jovel en Melle met Pazilda. Op 8, Rogue D met The uh, Change. Op 7, Kevin McKay en Matt Fontaine met Get Get Down. Op 6, Solis met So Hooked on Your Loving. En op vijf deze week Totarian en Gypsy Mammoth, met Babber, De David Pang remix. Op vier deze week Junior Jack, Tube Burger. Met Isamba 2018. En op drie deze week Ilius en Barrientos met Scream. Op twee deze week ex-nummer 1 blaadje van Wise at The UK met Feel My Needs. De Purple Disco Machine. En deze week op één een nieuwe nummer 1. Wat dacht je van David Pang met Nobody? De clubmix wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Dat was nummer 1 uit de Nightwalk 10. De team boven beste plaats van de dansvoer. Dat was uh, muziek van David Pang met Nobody. Nieuwe nummer 1 in de lijst. Het ons over ook dit uur van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Maus met zijn Global House vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Cavaschelli. Maar nu nog even lekkere muziek. Junior J met Back in Your Heart. Ik zeg tot zometeen na de break. Back in your heart, back in your heart, back in your heart, back in your heart, back in your heart.